Bij een ongeluk op een boerderij in het Friese Pijn zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Het zijn een jongen van negen en een meisje van acht jaar oud. Volgens de politie raakten de twee gewond door een shovel. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk en ook is niet duidelijk wie de shovel bestuurde. Een van de kinderen werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het andere kind ligt in Leeuwarden. De minister van Justitie van Curaçao heeft zijn ontslag aangeboden aan het parlement van het eiland. Nelson Navarro is bereid terug te treden vanwege de dood van de verdachte in de moordzaak rond politicus Helmin Wiels. Luigi F. werd dood aangetroffen in zijn cel. Volgens de politie heeft hij zelfmoord gepleegd. Als verantwoordelijk minister heeft Navarro zijn portefeuille beschikbaar gesteld. meldde hij enkele uren later tijdens een ingelaste persconferentie. Het parlement van Curaçao moet het ontslag nog accepteren. Luigi werd verdacht van de moord op de man... die de vluchtauto zou hebben gereden na de moord op Wiels. Op Curaçao is geschokt gereageerd op de dood van de verdachte. Aanhangers van Wiels hadden al opgeroepen tot protest tegen Navarro. Het weer regen en het koelt af tot 14 graden. Overdag in het noorden en oosten regen, in het westen droger en af en toe zon. Maxima 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Vanaf nu kunt u met 5-Minute Shaper het alles in één complete lichaamsvormende toestel... uw lichaam transformeren van slap en vol naar stevig en strak. In slechts enkele weken. Tijdens dit exclusieve televisieaanbod betaalt u voor de 5-Minute Shaper geen 200 euro. Voor de geweldige 5-Minute Shaper betaalt u nu de fantastische prijs van slechts 129,95. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes, goeienacht nacht zeg. Ja, iedereen heeft het wel eens gehad. En iedereen neemt het zich dan voor om nooit meer te doen. En de volgende keer er echt beter over na te denken. Maar toch, toch trap je telkens weer in diezelfde valkuil. Miskopen. Ja, waaronder ook zo'n telcelreclame die je toen net hoorde. Dat je op RTL 5 zit te kijken op zo'n zo loze zondagmiddag dat het een beetje regent. En dat je denkt van, ach, waarom zal ik het niet kopen, zo'n raar fitnessapparaat? En dan komt het thuis en dan denk je, wat moet ik ermee doen in de hemelsnaam? Een miskoop op gebied van kleding kan natuurlijk ook. Een miskoop op gebied van gadgets die ja, heel handig leken... maar die je uiteindelijk nooit uit de verpakking hebt gehaald. Zonde van het geld en je voelt je er ook nog eens lullig over... Maar schaam je vooral niet hoor, want uh, iedereen overkomt het. Iedereen heeft al zo'n stomme miskoop. Wat is jouw grootste of meest grappige miskoop ooit? Kom maar door 0800-1121, daar kan je op inbellen. 0800 1 1 1. En uh, JB die, uh, die heeft al ingebeld. JB, goeiedag. Hoi. Wat? Jij uh, hebt een flinke miskoop gehad hè? op een gebied van sport. Ja, ja, ja, dat, uh, ja, dat kan je wel stellen, ja. Tenminste, uh, ja. Wat is het? Nou, het is een, een, een, een karf met een, een volledig set golfclubs. <laughs> Hoeveel zijn dat er dan? Weet ik niet eens meer, het is een stuk of twaalf of zo, weet ik niet, En lopen hoop. Een putter en een pitcher en dan heb je, ja, drie, ik geloof drie, uh, uh, woods en, en zeven irons of zo, geloof ik. Ja. Maar het, ik is een, het is een miskoop, ja. dus ik kan ervan vanuit gaan dat je het nooit gebruikt hebt. Nou. Ik heb een paar keer gegolfd en dat was heel leuk. En een, een goede vriend van uh, uit Schotland die uh, golfde en die heeft me dat een beetje geleerd. En toen ik vond het een paar keer heel erg leuk. En toen heb ik dat een keer of vier Maar soms is je bent er een hele dag mee bezig. Weet je. je gaat naar de golfbaan en dan uh, nou, ben je gewoon de hele golfbaan van de dag bij dan mee bezig. Dus uh, ja, die dingen staan echt vreselijk in de weg. <laughs> maar dat zijn 18 holes inderdaad die je af moet lopen ja. met die kar achter je aan. Maar waar ja. staat die kar nu dan? Want als je hem nooit ja, meer gebruikt... In mijn, in mijn, in mijn berging staat hij. Ah, oké. Okay. Dus die heb je gewoon echt weggestopt, ja. zodat je hem ook niet te vaak ziet. Want dan herinner ja. je er weer aan dat je dus die ja, miskoop had. Ja, precies. Inderdaad. Dus dat... Uh, ja, dat is dus... Uh, ja... Ze staan uh, gewoon een beetje te verstoffen eigenlijk. Weet je nog hoe duur die was? Ja, dat was wel uh, nou, het was een paar honderd euro hoor. Zeker, dat zet je. Dat is een flinke was misstand, meer, dan? Ja, uh, het was een, uh, een misstje. Ja. En uh, is het dan niet een reden als je hem dan af en toe weer zo ziet in die berg... En dat je denkt van nou, laat ik het weer oppakken... zonder dat hij ze ja. daar zo staan te verstoffen? Eigenlijk wel, maar ja... Ja, het, het, het, het interesseert me of ook niet uh, heel erg meer. Of zo. En Ik ken eigenlijk mijn vriendenkring bijna niemand die echt uh, serieus hoort. Dus, uh, kun je het niet verkopen ja. of zo dan? Ja, misschien moet ik dat gewoon eens doen, hè? Marktplaatsen. En volgens mij staat Marktplaatsen echt vol met miskopen. En dat mensen denken: van ja, dan gooi ja. ik het daarop. En misschien kan iemand ja. me er vanaf helpen, al is het voor een ja. tientje. Nee, precies. Ja, inderdaad. Ja, daar kun je niet blij mee maken. Nou, dat moet ik maar eens doen. Maar ja, dat is een beetje. Beetje miskoop ja. nee, of op... zo? Dat Volgens jij, volg jij niet? Nee, nee, dat lijkt me nee. Echt, ik heb daar totaal het geduld niet voor. Wil je, wil je het niet leren? <laughs> oh. Zit je hem nou weer bij mij in de verkoop te doen? We kunnen misschien wel. Nou ja, misschien zijn er mensen die luisteren nu naar Radio 1. En die zeggen van ja, ik vind dat golven wel leuk. Dat je hem even, ja. dat we even een soort marktplaats op de radio doen. Nou, dat kunnen we doen natuurlijk. Verkoop het even. Wat, wat heb je? Je hebt, uh, je hebt uh, hoeveel twaalf uh, clubs zijn dat? Ja, Wij zijn twaalf clubs in, in zo'n karretje. Weet je wel? een soort koker met een wieltjes eronder. Wieltjes eronder uh, ja, Zitten er, er ook nog balletjes bij? Oh ja hoor, ik heb wel ja, gelijk, ik het ook gelijk op mijn verjaardag, wat mensen vonden het heel stondertjes in golf. Ze hebben er heel erg veel golfballetjes. Er ik heb een paar emmers met golfballetjes staan thuis. Nou, wil jij dus een hele, hele car met clubs, met golfclubs en balletjes? Uh, het kost je een paar honderd euro. Hoeveel wil je ervoor hebben nu? Ja, dat is veel. wat zullen we doen? 200 of zo? Ja, zeg het maar. Ja, 200. 200? Oké, okay, wil jij het hebben? Mail dan even naar bnn.nl. Dan ga ik eh ga ik het regelen voor jou JB. Dat gek. Ja, alsjeblieft. Ja, dankjewel man. Hey, dankjewel en uh, fijne okay. nacht. Ja, jij ook hè. Groetjes dus de hoog. Hoi. She just left me out. and there's no one here that I want to change your whole. That was good for her. Still she says she don't know who she or Zeg. De zanger van Novastar hoorde je en uh, het liedje Wrong. Ja, je moest ik eventjes draaien. Het gaat over miskopen, een wrong, een verkeerde aankoop. Heb jij vast wel eens gedaan, 0800-1121. Kom maar door, 0800-1121. Kees, goeienacht. Goeienacht. Jij uh, hebt wel eens een miskoop gedaan, lijkt me. Ben ik in de uitzending Je Frank? bent in de uitzending hoor, Goedenacht. Nou, je spreekt met Kees Oostrom. Hoi. Ik belde altijd naar Luc. Ja, en nu is Luc weg, dus uh, nu moet je het met mij doen, hè? Van de lijn gehad, maar de verbinding is heel slecht. Doe het even straks. Een ander toestel hier. Nou, ik, ik hoor jou op zich wel goed. Ik weet niet hoe ik overkom naar ja, okay. jou. Nou, ik hoor jou niet zo goed, maar ik ga het gewoon proberen. Is die telefoon misschien een miskoop geweest? Ja, want ik had een uh, A.G. stofzuiger gekocht. En uh, dat was zonder stofzak. En uh, als ik dan drie minuten aan het stofzuigen was, dan was dat, dat ding alweer gestopt En daar werd ik, werd ik eigenlijk heel snel al heel moe van. Ik gewoon het hele spul weggedonnen, Iets van 80 euro was het of zo. <laughs> maar het was een... Alleen dat filtertje niet goed was. Ja. <laughs> Die stofzuiger was gewoon nieuw en hartstikke goed, maar ik had er gewoon geen zin meer in je heb ik gewoon in de kliko gegooid. Maar je had een hypermoderne stofzuiger. En die moest dat zonder ja. stofzak. En dan was het allemaal, hoefde het niet te legen en zo? Ja, dat dacht ik toen. Maar toen, een paar maanden later, was ik weer in de winkel. En toen uh, had ik dezelfde stofzak, precies dezelfde die ik weggeflikkerd had. In dat uh, compartimentje waar normaal dan dat ding zat, zat nu gewoon een elementje met een stofzak. Dat ik heb die maar gekocht. Gewoon op de ouderwetse manier en dat werkte wel. Ja. Ja, maar ik bedoel, ze hadden natuurlijk meer klachten gekregen. Ik had ook gewoon terug kunnen gaan, maar daar heb ik dan geen zin ja, in. Waar, maar ben je dan lui? Dat je denkt van, Dan uh, uh, uh, krijg het heen en weer, ik gooi hem gewoon weg en ik uh, koop een nieuwe. Nou, ik heb dan gewoon... Dan wordt het zo'n gezeur. En dan, dan moet je daar weer steeds een pakje terug en uh, daar heb ik gewoon geen zin in. Maar als het je 80 euro kost, Kees? Ja, dit, als ik er nu over nadenk, vind ik het ook wel... Daarom vertel ik het ook, vind ik het ook wel een beetje... <lacht> raar en ook wel aardig sociaal eigenlijk van me, maar um... Nou ja, het is wel, het is met miskopen. kijk dat zei ik toen net ook tegen Lizzie die hier zat, van maar... je, je verdrinkt ze ook een beetje, omdat het wel uh, het zijn een beetje vlater eigenlijk die je hebt geslagen, daar ben je niet heel trots op, maar iedereen, nee. iedereen heeft wel zijn miskoop gehad. Ja. En dat gaat van een stofzuiger met een t-shirtje, en in jouw geval dus ja. een stofzuiger. En, en dan komt nog bij dat ik bijna nooit stofzuig, dus dat uh, <laughs> komt er ook nog eens. <laughs> maar, maar ben je nu helemaal tevreden met de stofzuiger die je hebt? Ja, nu wel. Deze doet het gewoon prima. Gelukkig. Maar dit is nog steeds hetzelfde inwezen, alleen goed nieuw gekocht. Een beetje aangepast. En verder, Kees, want het lijkt, lijkt me toch ook wel dat je wel eens een keer uh, schoenen hebt gekocht die er super, super mooi uitzagen en die echt verschrikkelijk zaten. Of uh, een broekje uh, eigenlijk gewoon. Nou, dat valt wel mee, want daar ben ik wel een soort uh, spits op. Vremde, en dan was ik thuis of ze waren gewassen en die mouwen te kort. Ja. Mouwlengte 7 hebben toen. De verbinding wordt wel echt ook slecht bij mij nu, hè, Kees. Ik zeg, ja. Dat de verbinding. <laughs> dat de verbinding bij mij ja. ook wel even slecht werd. Het is een beetje een soort mos, alsof we worden afgeluisterd. Ja, dat gaat niet meer goed komen. Ik uh, ga Kees nog wel eventjes uh, terugbellen om uh, zijn verhaal te horen over zijn overhemden... en uh, zijn miskoop daarin. Mijn vrienden in de bar, in Boyd's Bar, die praten ook wel wat mee over het onderwerp. En, nou, en die, die, die kunnen er wat van, hoor. Die zijn koopgraag en die hebben flink wat miskopen gedaan. Boyd's Bar, boyd's bar, boyd's bar. Maar de miskopen waren vooral toen ik eindelijk een beetje geld begon te krijgen. Dus toen ik spaarde als, als jonge jongen. En dat waren vooral muziekgerelateerde miskopen. En dan had ik eindelijk geld genoeg voor een cd. En dan kocht ik de cd van Rosella of zo. Of van Genesis, weet je wel. Maar dat zijn dan nog, nou ja, misschien toen niet relatief gezien, kleine bedragen. ja Maar dat, voor toen was dat inderdaad, dat was een gigantische bested besteding. Ja, maar ik vind, het maakt niet uit hoe duur het dan is. Ja, je kan je altijd kut voelen. Als... Ik vind gewoon een miskoop, is gewoon kut. Dat je denkt, waar, waarom heb ik dit nou gekocht? Het ja. was gewoon zo niet nodig. Nou, ja, ik, ik verdring dat soort dingen volgens mij een beetje. Want, want toen ik hoorde van we gaan het hierover hebben... dacht ik van wat zijn die miskopen ook weer Want ik weet dat ik er heel veel heb gehad. Apparatuur, kleren... Whatever. Maar ik heb het een beetje verdrongen of zo. Ja, vooral kleren inderdaad. Ja, ik, ik heb echt. Ik ben een soort, uh, sommige mensen zijn dyslectisch. Ik ben modedyslectisch. <lacht> ja. Ik weet niet of iets goed staat of niet. Daar heb ik echt een, een vriendin voor nodig. Meestal ja, een vrouw die dan gewoon zegt ja, nee, dat wel. Dat niet. Ah. Mij kun je alles wijs Een Personal dresser. is ja. Maar ik heb dus ook een keer had ik echt heel veel geld had ik aan een pak uitgegeven. Oh en ik vond het zelf, dacht ik heel mooi. En toen kwam ik thuis <lacht> en toen werd ik echt, eerst was er stille verbijstering. Dat is meestal een slecht. En toen bleek ik echt zessen? een soort... Ja, ik had echt een soort René Vroger ah. ribpak gekocht. Er dus ja, zat okay. zelfs een soort glittertje in. Jij ja, ja. voelde je helemaal de man in. Ja, ja, dat was wel echt zuur. Ja, ik, heb dus, ik heb dus constant... als met Qua kleren is ligt mijn uh, minpuntje duidelijk bij de schoenen... Want ik denk dan altijd, ik ben nogal klein. Dus dan denk ik, ik moet gewoon hoge hakken. Ik kan er gewoon niet op lopen. Dus dan heb ik zulke palen. Denk ik, nee, dan kan ik dan op werken. Want dan kan ik proberen of ik erop kan lopen. Dan doe ik ze hier aan, dan loop ik hier de trap op. Dan heb ik echt letterlijk. En dan, ik loop niet van het station, hè? Ik ben met de auto. Dus ik zet de auto voor de deur. Ik loop de trap op. En dan schop ik ze hier, schop ik ze uit. Want dan heb ik gewoon zeer, zeer de voeten. Maar dus je ziet er wel goed uit. Het ziet er fantastisch uit. Maar ik kan ze dus nooit aandoen. En dat zijn dan ook weer altijd schoenen die dan net even dat je denkt. Schoenen van twee tientjes ala, maar die zijn dan weer 100 euro of zo. Ja. En dan denk ik, doe het gewoon niet. En ik doe het gewoon de maand daarna, doe ik het weer. Want ik vind het zo gaaf staan. Maar zo kan je een miskoop van kleren? Dat kan je nog wel ruilen. Wat ik heel erg van baal, is als je een miskoop hebt met eten. Ja. Dat vind ik echt oh. super naar. Dat... Dus stel je denkt, oké, okay, die of die komt eten. Dus ik ga lekker naar de slager. Ja. En ik ga een heel fijn biefstukje halen. Of oh, ik wil dit gerecht met, gerecht met kip maken. Ja. Dus dan wil je echt een lekker stukje kip. En dan ben je bezig met koken. En dan op de een of andere manier heb je gewoon... Het verkeerde stukje ja. gekregen, en nou ja, dan kan ja, maar, je niet oh, gaan halen. Dat vind ik als je zo eten gaat. Dat als je iedereen gaat, aan tafel je iets lekkers, lekkers ja. heeft, En ja. jij ja. niet. En dat je oh. dan constant oh. kijk godverdomme, ik had ook die last. had, die ik, stuk, had ik in hoofd. mijn hoofd. Nou, ja. Ja, dat is niks funester nee. voor je humeur dan dat. Oh, ik nee, ook aan het dag trouwens met miskopen, dat is me wel bijgebleven, want dat heeft heel lang geduurd, meerdere malen. Abonnementen op dingen. Dus, een, oh, ja. een sportschoolabonnement. Dat is ja. echt de grootste miskoop ja, overal gezien ja, ver, van ja. mij ge, ooit geweest. Ik geloof dat sportschool iets van 40% van hun inkomsten zijn van mensen die gewoon niet gaan. Ja. Ja. Nou ja, ik, ik ben er ook zo aan geweest twee jaar lang. Want ik had meteen voor twee jaar zo'n abonnement oh. afgesloten. Ja. Ja. Hebben jullie wel eens een, echt een, een auto of zo? Of een, een, een... Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik wel een keer een auto heb gekocht die eigenlijk nu, als ik erop terugkijk. N meer stil heeft gestaan dan gereden heeft. En Dat oh. was heel leuk. Het was een all-time, weet je wel. Ik, ik ging dan ook wel een beetje aan klussen en zo. Maar ik studeerde ook. En dat deed ik op zich nog redelijk. Uh, uh, uh, veel ook nog wel. Ik ging ook echt wel en zo. Dus zoveel tijd had ik nou ook weer ik sportte ook. Dus dat ding stond er maar. Nee, niet bij de sport Gewoon <lacht> voetbal dan. Maar ja, dat ding stond er maar. En het lekte op een gegeven moment het uh, dakje wat hij had. En de ja, motor die, die ik erin had laten hangen. Die, die lekte ook vanaf het begin eigenlijk al olie en Dat is ook nooit goed gekomen. Dus eigenlijk, ook... eigenlijk valt hij wel onder de miskoop. Maar heb je dan wel dat je dan dus de hele tijd denkt... Nee, nee nee dit was geen miskoop nee nee nee nee, nee want nee kijk, kijk ik heb hem nog steeds en ik doe er echt, ja, nou, die, echt wel de wat. De keren mee. dat ik erin reed dat, dat, dat was wel ook wel heel erg leuk en ja het was inderdaad van ja nee klus ook aan het is ook een projectje ja. maar dat project is nooit afgekomen en nooit eigenlijk echt goed begonnen dus nee, nee dat was eigenlijk wel een hele grote miskoop. Een alltimer, ja, dan moet je echt super veel tijd in steken, wil je dat gewoon uh, rijdende hebben en uh, niet als miskoop bestempelen. Heb jij wel eens een miskoop gedaan? Laat je horen 0800-1121. Het kan inderdaad van auto's gaan tot sportschoolabonnementen uh, waar je nooit naartoe bent gegaan. 0801121. <middels> Orlando, show me where the bullets go. Nachtbrakers. Frank van der Lende. Goeie plaat. Nederlands beetje, kan je nagaan. En ze hebben, nou, ze hebben nog veel meer leuke liedjes, maar dit is wel de vrolijkste en de leukste, denk ik. Orlando. Ja, het gaat dus over miskopen vannacht. En uh, mensen, of eigenlijk instanties die echt heel vaak miskopen doen. En er het, het staat ook veel geld op het spel. Dat zijn voetbalclubs. Maar echt hele dure miskopen. En afgelopen maandag sloot de transfermarkt voor deze zomer dan, voor, voor het voetbal. En uh, ook ja, ik weet zeker dat clubs ook weer spelers hebben gekocht. Zeker zo op die laatste dag. Een beetje paniekvoetbal. Dat ze toch nog wat mensen willen aantrekken. En dat er ook wel weer miskopen in zitten. Uh, deze week schreef uh, Sjoerd Monsou van het uh, Algemeen Dagblad... een artikel over een transfer van een paar jaar geleden. Maar uh, de allerduurste uh, miskoop ooit... Die, die is dus, daar heeft hij een artikel over geschreven, maar die heeft weer iets te maken met deze transferperiode. Sjoerd, goeienacht. Hoi, goeienacht. Hallo. Jij hebt een verhaal geschreven over Tommy Forecast. Ja, dat klopt. Um, Tommy Forecast, een speler, een keeper die bijna niemand kent... Uh, maar waar een geweldig verhaal aan kreeg, inderdaad. Uh, nou, we moeten terug naar 2007. Toen speelde Garrett Bill uh, bij de club Southampton. Dat is een soort uh, nak in Engeland, zullen we maar zeggen. En uh, een klein clubje. En die hadden een goede speler en die verkochten ze uh, destijds voor 7 miljoen pond ja. aan Tottenham ontspeur. Uh, nou, Garrett Bill kennen we allemaal. Ja, de man uh, van de grootste transfer ooit, hè, deze week. Ja. Zeker, ja. Maar uh, Southampton sprak destijds af met Tottenham Hotspur... als jullie nou die Gerrit Bill ooit doorverkopen... dan willen wij een kwart van de transferopbrengst hebben. Dat gebeurt al vaker en dat soort onderhandelingen. Daarmee nou, verzekert verzekeren de club zich van wat toekomstige inkomsten... als de speler heel succesvol... Nou, zei Tottenham is goed, spreken we zo af. Enfin, een jaar later, 2008 was het inmiddels... Um, had Southampton een beetje een probleem. Ze hadden eigenlijk geen geld en ze hadden een keeper nodig. Weet je wat, dachten ze, we bellen naar Tottenham Hotspur... En we gaan nog eens even praten over die uh, doorverkoop-fee van 25%, want misschien valt daar wel iets uit te halen. Nou, we gaan aan tafel zitten bij Tottenham, uh, gaan we onderhandelen en zeggen van... weet je wat, vergeet die doorverkoop-fee, geef om een keeper Tommy Voorkast, die was een jaar of twintig... en uh, geef er nog wat geld bij en dan praten we nergens meer over. Prima, zei Tottenham, doen we. En Tommy Forecast ging naar Southampton in ruil voor het doorverkooppercentage... Van Garrett Bill. Dat is eigenlijk het, uh, het verhaal uh, in een notendop. Nou ja, dat werd natuurlijk een enorme pijnlijke affaire, omdat. Nou uh, ja, uh, uh, dat weten we allemaal. Uh, vorige week werd uh, Garrett Bill voor 100 miljoen uh, euro verkocht aan Real Madrid. En toen krabde. En er zich even flink achter de oren, want die dachten: van, wacht, wacht even, hoe zat dat ook alweer? Die hadden recht gehad op 25 miljoen euro. Wat een groot ja Als ze gewoon hadden vastgehouden aan de oude afspraak. En in ruil kregen ze Tommy Forecast En Tommy Forecast werd de grootste en daardoor ook duurste miskoop uit de geschiedenis van het voetbal. Omdat hij alles opgeteld en afgetrokken. De club Southampton meer dan 20 miljoen euro heeft gekost. En hij heeft precies nul wedstrijden gespeeld voor Southampton. Omdat het al heel snel bleek... Dat hij eigenlijk een hele slechte keeper was. Hij werd uitgeleend van allerlei kleine clubjes in Engeland, omdat Southampton er zelf niks mee kon. Daar presteerde hij ook nog eens heel behoorlijk, want zijn eerste wedstrijd tegen Grimsby... Uh, voor Grimsby Town werd kansloos met Fino verloren en de kranten waren dodelijk over hem. Tommy Forkas werd een soort kleine legende in Southampton, als een van de slechtste keepers die de club ooit geconfronteerd had. <laughs> oh. En kostte meer dan 20 miljoen, dus dat is, ja, dat is denk ik wel de grootste miskoop ooit in het voetbal. Maar wel echt een fantastisch verhaal dat, dat zo'n jonger dan Tommy Voorkast, want hij is natuurlijk een cultheld geworden wat jij zegt. Uh... Nou ja, held tussen aanhalingstekens. cult is hij zeker geworden, ja. want, want uh, iedereen in Southampton kent die naam en iedereen kent ook het verhaal daarachter. Maar uh, het is ook wel een beetje triestig, want hij wordt daar natuurlijk voortdurend mee achtervolgd. En hij kan er zelf ook niet zoveel aan doen. Nee, nee, maar ja, hij heeft dus, dus enorm uh, gefaald. En ook de technische staf van Southampton heeft natuurlijk enorm gefaald. Want ze hebben een miskoop van 20 miljoen eigenlijk zo indirect... en die dan nooit een bal heeft aangeraakt voor Southampton. Ja, klopt. En het waren twee Nederlanders uh, die daarbij betrokken waren. Dat dus is ook wel een aardig detail. In die zomer van 2008 dat Southampton Tommy Voorkast uh, overnam van uh, Tottenham... Uh, waar Mark Wotten en Jan Poortvliet stonden aan het roeren van die club. Jan Poortvliet was de trainer. Mark Wotten zat in de directie als een soort technische man. Dus die zijn ook nog eens nauw betrokken geweest bij die transfer. Nou, die twee namen moet je in Southampton niet uitspreken... want dan uh, <lacht> gaan de nekharen recht overeind. Dan. Ja, nu hebben we, dit is dan echt, nou, wat, wat je zegt, een, een interessant verhaal... wat niet veel mensen wisten, maar nu wel. We hebben ook in Nederland best wel veel van die, van die miskopen gehad. En een van die... Uh, Bekendste voetbalmiskopen is voor Ajax Soulemani van uh, Heer De Die is volgens mij voor 17 miljoen toen de tijd overgekomen. Ja, dat klopt. Uh, en een flink salaris, daar moet je er eigenlijk nog bij optellen. Ja. Maar die, die speelde, dat was verre van een succes en was absoluut een, een grote miskoop. Maar die speelde in ieder geval meer dan 100 wedstrijden voor Ajax. Dat nou, scheelt inderdaad. Dat zijn, dat zijn er al ietsje meer. Maar goed, het was een enorme miskoop. Ivan Gabriel is een legendarische miskoop van Ajax. Dat was een Argentijnse spits. ...die zo slecht was dat het vermoeden ging dat hij eigenlijk taxichauffeur was. Uh, heel, uh, kijk, dat is het mooie van miskopen vaak in het voetbal. De, de kleven vaak hele mooie anekdotes aan. Want vaak uh, zit er een heel raar verhaal aan hoe een bepaalde speler... ...bij een bepaalde club terecht is gekomen. Nou, Gabriets bij Ajax was ook een mooi voorbeeld. Je hebt, uh, bij Feyenoord heb je een speler gehad die heette Clyde Best. En toen die uh, um, gepresenteerd werd, toen dachten de supporters van Feyenoord, of die vermoeden, dat het hier om George Best ging, want Feyenoord had een speler aangetrokken die Best heet. En George Best was een geweldige voetballer uit Noord-Ierland. Maar Clyde Best was een hele slechte voetballer en die, uh, die bleek helemaal niet van te kunnen, waardoor de Kuip uh, nou, al snel een lachen uitbarstte toen, uh, toen ze hem voor het eerst zagen lopen. Oh. Um, zo heb je bij NAC bijvoorbeeld, heb je ooit een keer gehad, dat, die hebben ooit een keer de verkeerde tweelingbroer gekocht, die Ron een rondvoetje. Dat was een Engelse voetballer, uh, speelde onder andere bij Birmingham en uh, die was gescout via via, allemaal moeilijk, toen had je nog geen internet natuurlijk, dat was jaren 80. En um, die pakte de foto van Birmingham erbij, op Bristol was het geloof ik, en die, die wezen naar die Foetje, uh, keken naar de naam erbij, belden naar de club, kunnen we die overnemen? Prima, zeiden die Engelsen. De omvoetsje op het vliegtuig bleek er helemaal niets van te kunnen. Uh, in deze tot zijn vrede boer trouwens. Uh, dus er zijn in het voetbal, uh, er zijn tal van... Ja, we tot... kunnen uren doorpraten ah, over ja. die miskopen. Maar hoe kan, en de laatste vraag dan, uh, Sjoerd. Hoe kan het dat er zoveel miskopen in het voetbal zijn? Waar ligt dat aan? Dat, een, dat er gewoon iemand wordt gekocht... waarvan ze denken van, deze gaat onze club groot maken... en blijkt hij echt totaal te falen? Ja, dat is een combinatie van opportunisme en mensenwerk. Het is is natuurlijk super opportunistisch. Clubs willen snel presteren, willen nog even wat geld uitgeven... om net een exotische verrassing te halen. En daarnaast is het soms ook gewoon een samenloop van omstandigheden. Soms zijn er spelers die op een bepaalde plek, op een bepaald moment zijn... en door een combinatie van factoren volledig door de mand vallen... en blijken bij een andere club opeens wel goed te presteren. Het, is vaak, het luistert vaak heel. Nou, je kunt het niet altijd voorspellen. Soms weet je bijna van tevoren van nou, dit kan bijna niks zijn. Maar bijvoorbeeld Cristiano Pelle van Feyenoord. Daar zei ook iedereen van dat het een miskoop zou zijn. Ja. En een miskoop zou worden. En dat pakt er geweldig uit. Dus je kunt niet altijd uh, voorspellen. Maar het maakt het voetbal wel kleurrijk. Omdat iedere supporter van iedere voetbalclub. die kent een rijtje miskopen van zijn eigen club. En vaak ook de verhalen die daarbij horen. Dankjewel, Sjoerd. Joop.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 Met dit liedje. Maar het, ik vind het zo'n toffe plaat, dit. <laughs> Terwijl het eigenlijk gewoon zijn foute jaren 80 plaat is. Cock Robin, the promise you made. Maar echt, ik heb hem ook wel eens gehoord tijdens het uitgaan. Dan nou was dan iets meer, meer disco-versie. Maar dat vond ik ook zo fijn. En sindsdien ben ik hem eigenlijk nog meer gaan waarderen. Onthoud hem nog eventjes. Hè? Als je hem een keer ook op wil zetten. Cock Robin, the promise you made. Het gaat over miskopen vannacht. En uh, je hoorde toen net: in de voetballerij zijn veel miskopen. Dat overkomt ons natuurlijk niet. Wij kopen geen uh, voetballers voor miljoenen euro's. We kopen weer andere dingen. Toch Rudy? Goeiedag, Rudy. Goeienacht. Goeienacht. Het gaat namelijk hierom. Op televisie was er een keertje zo'n uh, setje van drie van die e wat je je kaarten erin, je, je, je, je kredietkaart en wat dat ook mag zijn, kan je dingen erin doen. Maar dan kon je er drie van kopen, ja. verschillende kleuren. Je kreeg er drie voor 70 euro. Oh. Ik had het besteld. Oké, okay, ik zei, dan kan ik iemand ook blij maken met eentje. Nou, een gegeven moment, twee dagen voordat ik uh, dat ding kreeg... heb ik van iemand ook eentje gekregen, die ook het besteld had. Maar die heb ik eentje cadeau gekregen. <lacht> dus ik denk, nou ja, goed, uh, dan heb ik dat niet meer nodig. Nee. Dus toen ik die doos kreeg, ik heb hem al geopend... Ja, ik ben naar het postkantoor gegaan en ik heb het aan het terug te sturen. Nou, ze zeggen Ja, er staat geen antwoordnummer op. Dus ik moest betalen om het terug te sturen. Maar, toen heb ik toen gebeld naar het nummer wat ik het besteld had. Ik heb gezegd: Kijk, zo lang, zo breed is. Hij zei: Nou, dan moet je het klantenservice nummer bellen. Nou, ik ben het klantenservice nummer. Dan zeggen ze: Ja, uh, u kunt het. Ik, zeg, ik heb het al opgestuurd, maar ik heb mijn geld niet meer teruggekregen. Hoe zit dat nou? Ja, dan moeten we even nakijken. En tot op heden, ze zijn nog steeds te na, na aan het kijken, maar ik heb mijn geld ook nog niet gehad. Maar hoe lang is dus dit ik geleden? ik ga aan voor, denk erom, als je wat bestelt bij Telcel, of bij Tommy, of weet het ook. Vraag eerst, heb je, hebben jullie een antwoordnummer? Want als het niet goed is, dan moet je het terug kunnen sturen natuurlijk. Maar Rudy, hoe lang is dit geleden? Nou, een paar maanden geleden, ja. oh ja, een paar maanden geleden. En, en ze maakt de reclame. Als er een auto overheen rijdt, gebeurt er niks en dat soort dingen meer. <laughs> heb je dat... Oh nee, maar ik heb net twee dagen voordat ik mijn doos kreeg, kreeg ik van iemand ja. eentje. Want die had ook besteld, maar die heeft gekregen. Ja, en dus heb ik eentje cadeau gehad. En je, dus kunst zeg, dan, je maar, kan ze dus niet dus terugsturen? Die, die andere doen? Nou ja, die heb je en dus ik nu over. Terug. Die staan nu bij je thuis? Die ene wat ik heb gehad, nee, maar die andere heb ik teruggestuurd. Maar ik heb mijn geld nooit gehad. Oh, ik heb, ik heb, mijn, uh, ik heb uh, via het nummer dat ik gebeld heb om, ja. om het te bestellen... Nou, uh, die zeggen nou, uh, dan moet je het klantennummer bellen. Ja. Klantenservice. Nou, ze geven van het nummer. Ik ben naar de klantenservice nummer. Ja. Ze zeggen nou, ja, we zullen kijken. Maar er staat geen antwoordnummer op toen ik naar nee. de postkantoor ging. Dus duurde ik laat een iedereen aan, vraag naar een antwoordnummer als je terug wil sturen. Ja, een ja, dure miskoop, uh, dat, dat, Rudy. Met dat dat 70 euro kwijt. natuurlijk. Nee, maar je De bent dus... De stelt ook niks voor, want ik ben zo 70 euro kwijt. Ja, zonde. Ja, zonde van het geld, ja. <laughs> ja, had je veel oh, leuke dingen voor ik kunnen ik doen. Ook, ja, ik, ik, ik, ga, ik ga geen dingen meer bestellen bij Telcel of Tommy of wat het ook mag zijn, want je geven zoveel reclames van sportartikelen, uh, buikspiertraining, dit uh -huh. en dat en noem maar op. Maar ja, stel dat er wat tekort is eraan, je hebt geen hè? Huh? Of je belt het nummer waar je op besteld hebt. Dan geef geven een service nummer. Ja, en ik kreeg En ik word nooit meer wat. Nee, nou ja, nee, maar dan weet je. Je bent wel uh, door schade en schande wat wijzer geworden. Ja, daarom. Ja, dankjewel oh, voor dat het bellen, Rudy. Dat, is, dat ook even doorgeven. Oh, Oké, okay, fijne avond. Jij ja, ja, ook, blijf lekker luisteren. Okay. Ja, oei, doei, doei. Ja, Rudy, die, die zat het niet mee. Drie uh, etui's voor 70 euro. En dan uh, kreeg je er net eentje cadeau voordat zij uh, werden afgeleverd. En probeerde ze terug te sturen. lukt allemaal niet. Hoe zit het met jou en miskopen? Laat je horen. 0800-1121. En het kan soms misschien een beetje beschamend zijn. Daarom kan je ook gewoon mailen. Dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl. Of bellen dus. 0800-1121. Dit is een vette plaat. Dit zijn de Doors. Come King Snake. Onbekende maar. Oh! Wat is die goed? De doorzorging. En wat is er nog fijn? Dat is wel zo kwart voor vier op Radio 1. En misschien zit je wel in de auto en ben je aan het luisteren en denk je van. Ah, het was een lange dag. Of moet je dag beginnen. Maar het past zo fijn bij dat tijdstip. 0801121. Daar kan je op inbellen over wat jouw uh, grootste miskoop ooit is geweest. Of misschien ook wel je meest geestigste. Dat je echt denkt van, nou, ik ga dat eens kopen. Bijvoorbeeld een, een, een, een bieropener die ook licht geeft terwijl je hem gebruikt. En dan heeft hij het waarschijnlijk maar één avondje gedaan en kon je hem daarna weggooien. Want dan, dan, dan deed hij het niet meer. Of een of andere gadget waar je echt helemaal niks aan had. En waarvan je het voor had bedacht, dat heb ik echt nodig. Dat gaat mijn leven veranderen. 0800 1121. Ik heb een, een lijstje opgezocht. Over uh, de, de, de top 10 van mislukte geschenken. Dus echt van de miskopen die je aan, uh, aan iemand anders geeft. Dat is door mannen aan vrouwen ondergoed. <laughs> Verkeerde maat of kleur. Of te sexy. Dat is dan ook een voorwaarde waar, waardoor vrouwen het niet leuk vinden. Uh, verzorgingsproducten. Dus niet het goede merk. Die vrouw koopt natuurlijk altijd uh, die parfum of dat, uh, dat zalfje. En dan jij als man denkt lekker attent te zijn. En dan zit je er helemaal naast. Um, keukenspullen. Dat zien de vrouwen dan als een belediging van ja, je hoort in de keuken thuis. Of uh, goedkope juwelen. Dat je denkt van ah oh, laat ik een dingetje voor de kopen. Maar dan maak ik mezelf uh, een beetje makkelijk ervan af. En dat ziet ze. Dat ziet ze door alles heen. Dus mannen, let op hè. Let op wat je koopt voor ze. Als je dan uh, een lingerie voor ze koopt, ga, dan koop het gewoon al samen of zo dat kan ook nog wel weer spannend zijn. En vrouwen die, uh, die, die flaters hebben geslaag, uh, ges, geslaan qua miskoop voor mannen, kleren. Ja, daar hebben mannen geen zin in om cadeau te krijgen. Nou ja, goedkope gadgets. Dus eigenlijk net zoals goedkope juwelen. Wat de juwelen zijn voor vrouwen, zijn voor mannen dan gadgets. Uh, schoenen. Want mannen die hebben zoiets waar, we hebben maar één paar nodig. En uh, uh, chocolade. Want dan, uh, ja, dat staat hier dan, hè. Dan denken mensen van, uh, of de mannen van... Ja, die koop je gewoon lekker voor jezelf, omdat je zin hebt in een chocolaatje. Wat zou jou miskopen geweest? 0800 1121. Ruud, goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Uh, wat zijn jouw miskopen geweest? De, nou, ik, ik heb zelf niet echt een miskoop. Maar, uh, ja, ik oh. kan me trouwens voorstellen, ik heet Ruud. Ja. Uh, mijn oom, daar een kennis van, die heeft een heel mooi huis heeft hij gekocht. Echt super mooi. En uh, we worden er net drie maanden. Dan kreeg hij allemaal scheuren. En dat kwam door de Noord-Zuidlijn. Ja. En uh, toen is hij eruit. En toen even later, toen is het voor minder. kreeg hij het geld terug van de gemeente. En toen zijn ze met verlies, is niet huis uitgegaan. En nu woont hij echt anders buiten Amsterdam. Omdat die Amsterdam een beetje stad is. En zo. Maar hij wist wel dat die Noord-Zuidlijn daar zou komen, toch? Nee, de, ja, hij wist dat het zou komen. Maar het was gegarandeerd dat het geen scheur en zo. Dus hij dacht: van ja, oké, okay, prima. Dan ga ik daar gewoon wonen. Nou, je verwacht natuurlijk ook niet dat je huis verzakt, omdat de gemeente een tunnel aan het graven is. Dat zou in principe gewoon helemaal goed moeten gaan. Nee, precies. Maar dus, ik, heb, ik heb de foto's gezien, toen die tijd. Dat was echt hartstikke eng. Ja. Gewoon uh, Als, als zo'n zo boor aanging, dan, uh, ja, dan ging hij gewoon het huis uit, want uh, hij kon niet werken. Uit boven had hij zijn bedrijfje, beneden woonde hij en dat soort dingen. En uh, ja, dat was gewoon een beetje eng. Van alles trilde en zo. Ja, en, uh, uh, niet leuk. Maar daardoor heeft hij dus uiteindelijk zijn huis verkocht, omdat hij uh, daar niet meer wilde wonen. Door die trillingen, door dat verzakken, door de scheuren in zijn muur. Maar voor minder geld. Nee, nee hij, hij, hij, is, hij is zelfs nog op Aadstij geweest en op uh, NOS of zo, weet ik veel wat allemaal. Uh, op een gegeven moment heeft de gemeente heeft gezegd van wij gaan je huis opkopen. Maar, voor, maar ze hebben het voor iets minder hebben ze het opgekocht. Dus hij heeft het verlies geleden. En hij baalde er zo erg van toen hij buiten Amsterdam gaan wonen. En dat, ja, dat is echt verschrikkelijk. Dat je het <laughs> ook nog voor minder moet doen, weet je. Want hij dacht, iets dit minder. wil ik nooit meer. Ik wil die, niet de die kans bestaan dat, uh, dat er weer wat gebeurt met mijn huis. Ja, nee, precies. Hij uh, woont volgens mij in het Zoetermeer. Dus het is niet heel erg ver van Amsterdam vandaan. gedaan. Maar uh, hij heeft wel gezegd, daar uh, ben maar hoe zit het met jou dan? Jij hebt toch vast ook wel eens zo'n zo kleine miskoop gehad. Dat heeft iedereen wel eens gehad. Dat heb ik ook wel eens gehad. Ik heb ook wel eens een kleine miskoop gehad. Uh, je hebt een, een, uh, een gare website. Die heet uh, uh, Elke Dag Aanbieding ofzo. Of, zo. of uh, Dagaanbieding ofzo. <laughs> en toen op een gegeven moment, toen uh, stond er uh, Oral B... Dit en dat. En mijne was kapot. Mijn tandenbos was stuk. Ja, dat is een tandpasta-merk inderdaad. Ja. Ja, uh, nou ja, ik bedoel dan die elektrische tandenbossen, weet je wel? Die ele elektrische... Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die bedoel ik. en toen Maar ik, ik zocht alleen die kopjes. Die, uh, die borsteltjes, die ja. En die waren stuk. Uh, of, ik bedoel, ik had ze niet meer. En op een gegeven moment toen... Uh, toen... Uh, ja, het ging naar die website toe en er was 5 euro voor 12 of zo. En toen kwam het binnen. En dat duurde wel twee, drie, vier weken. Maar ik had het binnengekregen. Maar het waren niet de borstels die erop konden. Die pasten daar niet op. Hm. Het waren een of ander Duitse merk. En, het, en ze hadden er wel van gemaakt dat het een van de uh, Oral B was of zoiets. Maar dat was het helemaal niet. Want het was Oral... En dan I, en dan DD. Maar dat was het niet. Dus dat was een beetje eigenlijk een illegale... Ja, het is gewoon een beetje oplichting eigenlijk wat ze hebben gedaan. Ja, echt wel. Het paste niet eens op, het was zo klein. Dus... Ja, je kon het helemaal niet gebruiken. Dus had ik twaalf van die dingen. Oh. Ja, kon ik zo in de prullenbak... Dan uh... Kon je die terugsturen of zo? Net als wat die man zegt, ik kon het wel terugsturen, maar er zat geen adres bij... Ze oh, dus hadden alleen mijn adres, of hun, hun hadden alleen mijn adres erop gestuurd. En ik kon het niet terugsturen. Oh, maar dat is al echt, dan zit je een beetje bij loesje dingen. Want ik had laatst dus ook iets via internet gekocht op zo'n uh, kledingssite. En uh, online besteld. En toen kreeg ik het terug. En dan zat helemaal, uh, daar, of toen, toen kreeg ik het. En toen zat daaronder helemaal een hele uitleg hoe je het kan terugsturen. Er zat er een sticker bij die je er gewoon op kon plakken met het retouradres. Dat was allemaal heel goed geregeld. Ik heb het ook wel weer teruggestuurd, want het was dus ook een miskoop. Uh, van mijn Heb je kant... geld dat teruggekregen? Nee, dat heb ik geld, heb ik nog niet teruggekregen. Maar okay. dat is afgelopen woensdag, heb ik het op de post gedaan, weer terug ofzo. Dus. Uh, uh, maar meestal als je, als je kleding bestelt via Engelse website of Amerikaanse website, in ieder geval niet Nederlands, dan is het. Ja, de ben je van je geld ben je niet zeker. En de Nederlandse wetgeving is dat gewoon geregeld. Ja, er is een of... punt en wel, hoor, waar ik besteld had. Dus een, een Nederlandse oh, okay. wetgeving. Nee, dat is wel goed, maar. Het, uh, uh, ja, soms uh, maken Nederlandse websites maken er ook een potje van. Sure. Want ik, ik heb één keer heb ik ook een BlackBerry uh, gekocht. Ja, die dingen die bestaan niet meer. Maar... Nou, <laughs> die bestaan ik nog heb... wel toch? Ja, maar ze worden overgenomen waarschijnlijk door, My, uh, door uh, Apple of door Samsung. Dat is nog niet helemaal zeker. Maar wat was daarmee met die BlackBerry? Maar ik, ja, ik had dus een BlackBerry had ik, uh, bij een grote keten had ik die gekocht. En toen op een gegeven moment toen, uh, uh, bleek van alles mis te zijn. De, de knopjes waren kapot. Uh, uh, de beeldscherm verschuift die, die, die de hele tijd. Dus als je aan het lopen was, dan verschuift hij de hele tijd. Dus dan moest je hem de hele tijd naar rechts doen. Om, omdat het glaasje zat niet goed. Ik heb hem teruggestuurd. Toen is het al opgelost. En toen, uh, toen dacht ik, oké, okay, nu is het wel. Ja. En toen, af en toe dan, ja, dat was echt een kutding, jongen. Zonde, hè? Dat, dat is, maar daar kan je ook echt van balen. Als je gewoon echt iets hebt gekocht waar je blij mee bent. En dan ja. dat het dan of de volgende dag alweer kapot is, of dat het maar niet wil werken. Zelfs als je het een paar keer heen en weer hebt gestuurd en hebt laten repareren. Ja. Velen, ja, ik heb nog één, één dingetje. Je laatste, dan, uh, je Ruud. Mee. De ja. laatste, ja. Uh, ik ben met mijn moeder ben ik naar, uh, naar de Efteling geweest. Er zat een hotel bij, er zat uh, een kaartje voor, voor de pretpark bij. En dat hebben we besteld, ook via zo'n uh, tv gedoe. Uh, dat moest je inbellen en dat soort dingen. En dan kon je, voor twee, kon je een weekend weg naar met, je, met twee personen, dus ik en mijn moeder, naar Efteling. Ja. En uh, wij zijn naar Efteling toegegaan. En uh, blijkt dat er nooit een kaartje is gereserveerd, nooit een hotel. Oh. Dus wij hebben het, het bedrijf contact opgenomen. We hebben gezegd, ja, we hebben twee, uh, driehonderd euro zoveel betaald. Uh, ja, daar weten we niks van en dit en dat, maar het is wel afgeschreven. En uh, toen hebben we daar hebben we het kaartje zelf betaald. Ze hebben hetzelfde dingen betaald, Ze hebben het opgestuurd. En dan zeggen, ze ja, daar kunnen we niks mee. Sorry. Ah, oh, dan kom je wel echt van een koude kamer thuis. Maar dat is een beetje net zoals ja. met die concertkaartjes van Service. Die zijn dan wel goed, maar als je het dan weer via via via koopt... kan je ook zijn dat je aan de poort staat en dat ze hem scannen en dat ze ook zeggen... dat is niet goed. Nee, precies. Dus eigenlijk, uh, ja... En je moet goed opletten gewoon. <laughs> ja, maar eigenlijk, het, het, sorry, misschien krijg je straks nog iemand met een lijn. Ik zou het eigenlijk even willen weten, waar moet je dan op letten als je dat niet wil hebben? Dat zal ik even aan, aan mijn luisteraars vragen. Dankjewel voor het bellen, Ruud. Het is goed, man. En een fijne Doe nacht dan. nog. Groetjes. Ja. Hoi, hoi. You self destructing little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be old.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 you lucked out. Maria Mena. Met all this time. Radio 1. Mensen, jullie hebben geen idee hoe deze gasten bij zitten. <laughs> Nachtbrakers. Dat <laughs> is heerlijk. <laughs> nou, En of. <laughs> 0800-1121, daarop kan je inbellen over uh, miskopen. Wat is echt een miskoop dat je een keer hebt gedaan... en dat je er echt een beetje lullig over voelt. Spui hier gewoon eventjes je, je, je frustratie daarover. Mailen mag ook, hè, nachtbrakers.bnn.nl. Roel, jij belde naar 0800-1121. Goeienacht. Goeienacht. Hallo. Um, een miskoop. Zeg het maar. Ja, ja, het was niet echt een rip uit mijn lijf. Maar ik was vorige week voor het eerst naar de... Primark geweest. Oei, waar, en, waar? Want je hebt een paar minuten. In uh, In Almere. Okay. En uh, dat was wel echt een openbaring. Want ja, het kostte allemaal geen geld. Dus dat is prachtig winkelen natuurlijk. <laughs> ja. Maar uh, ja, het was dus wel de eerste keer. Dus ik wist ook niet dat het allemaal waardeloos spul was. Dus ik had daar een, een hartstikke leuk t-shirt gekocht. En ja, gewoon echt blij mee zijn. En dat heb ik één dag aangehad. En, en toen zat er echt een gat in waar mijn hele arm doorheen paste. En die hoorde daar niet te zitten natuurlijk, dat gat. En ja, dan heb je dus één dag een shirt gedragen en dan moet je het alweer weggooien. Het is zonde. En dat ik dan zo, ontzettend zonde. Maar omschrijf het shirt eens, dus. hoe zag je eruit? Ja, <laughs> het was een, een grijs shirt met, uh, met mannen erop. Vier mannen en die hadden dan allemaal dierenhoofd. Er was één met een, met een aaphoofd, een giraffenhoofd. Oh, wat een Een ontzettend gaaf shirt. Ja. En uh, ja, kapot, weggooid. Maar, maar. Baas, je zei net, er was uh, geen rip uit mijn lijf, hoeveel kostte die? Dat was 7 euro. Ah, oh, maar. Kijk, ook dat zijn miskopen, Roe. Want dat is het. Je hoeft niet te denken als je nu naar radio luistert. Het moet echt over auto's en huizen gaan. En over wasmachines. En over hele grote dingen. Ook om die kleine dingetjes. Want je baalt er wel van, toch? Nou ja. ja, ja ik denk dat ook wel. Ja, ik had het kunnen weten dat het voor 7 euro niet lang mee kon gaan. Maar ja, ik vind het wel zonde. Ja, je hebt, maar kan je het niet ruilen dan? Of zo? Nog. Ja, nou ja, ik, ik zit steeds een beetje in de gedachte dat ik, dat ik niet genoeg geld heb om dure kleren te kopen. Ja. Alleen, uh, ja, met zulke grappen begint daar natuurlijk wel een beetje over te vijzelen. Dat je toch eventjes iets meer investeert, dat je iets langer door kan gaan met de kleren die je koopt. Ja, kwaliteit kost gewoon geld. Nou ja, goed, goedkoop is duurkoop, hè, zeggen ze. Ja, nou ja, dat is toch waar dus. Ja. Ja, dan moet je, moet je, moet je even iets meer geld uh, toch er tegenaan gooien, denk ik. Ik, uh, ik ga denk ik een baantje erbij zitten <laughs> Maar let je daarop, Roel, als je dingen koopt, of het, of, moet je, voel je je niet er eventjes aan of probeer je iets niet even uit in de winkel, stel dat je een bestuurbare wagen koopt, ik noem maar wat? Ja, je, je kijkt er wel naar, alleen je, je weet dat het, dat het slecht is eigenlijk, maar je denkt toch van ja, het, het zal toch wel even meegaan, al is het maar een, een half jaar of een jaar, dan ben ik al tevreden en je gaat er niet vanuit dat je iets koopt en dat het een dag later gewoon kapot is. Echt, echt een miskoop inderdaad. En, uh, en qua uh, duurdere dingen, kijk je dan wel er eventjes naar? Of gooi je er dan wel meer geld tegenaan voordat je dat binnenhaalt? Nou, ik heb laatst wel een, een duur Colbertje gekocht. Maar dat was echt omdat hij ontzettend mooi was. Gewoon echt, echt high fashion was het. <laughs> en daar heb ik toen wel 100 euro voor betaald. Alleen die had ik toen ook echt nodig. ik dacht, ik moet er wel een beetje netjes uit kunnen zien ook, en ik had er nog geen Colbertje, dus dan, dan kan ik het voor mezelf ook nog een beetje goed praten. En t-shirts heb ik al wel een aantal natuurlijk. Ja. En maakte dus je de blitz? Sorry? Maakte je de blitz met dat Colbertje? Ja, zeker! Je had goede, goede reacties erop, dat is natuurlijk ook wel belangrijk, dan is het ook wel fijn. En dan, wat jij zegt inderdaad, dan kan je het ook wel naar jezelf uh, goed praten, dat je er veel geld tegen gooit. Als het ook zijn werk doet, dus dat hij hier goed zit en dat mensen hem leuk vinden en dat je hem ook echt nodig gaat ook nog eens. Ja, nou ja, dat, dat is ook goed voor jezelf, inderdaad. En ja, zo'n t-shirt, daar krijgen we ook goede reacties op. Maar ja, dat is van een hele korte duur. Ah, oh, arme, arme jongen. Nou ja, dankjewel ja, voor goed. het bellen in ieder geval, Roel. <laughs> jo, graag gedaan. En ik hoop dat je snel weer een, een nieuw shirtje haalt... en die iets langer meegaat dan een dag. Want dat is wel echt heel zonde. Ik ga volgende week gewoon naar een goede winkel. Heel goed. Fijne dag nog, Roel. Jo, fijne dag. Groetjes. Jo. Jouw. Jou miskopen 0800 -1 -1 -1. Ik ben na was NOS snel weer terug. Patrick Holt kan praten praatje erbij over wat er in de wereld gebeurt. En ondertussen kan je gewoon blijven bellen. Want uh, ik, ik blijf gewoon hier zitten. Hier in de studio. Charlie zit bij de telefoon. Dus die neemt gewoon op 0800-1121. E